Wij gaan verder met Brit Gadesha. Waarom zo'n korte zogerles? Omdat we hebben nog 35 pagina's te gaan met Brit Gadesha. En daarmee hebben we dit onderdeel, studieonderdeel, moeten we daarmee dus gaan we dat afronden dat is voldoende voor ons hij zal ons voldoende stof opleveren om de kliketter te zien wat voor ons betekent kliketter, uh, hoe te komen tot de zo enzovoort. en daarom moeten we veel aandacht nu ook een beetje intensiever ons bezighouden met de brik ja. in de reële tijd dus niet uitsmerende nou, in kortere stukjes. Maar in realiteit nu leren je jezelf bezig daarmee te houden. Want wat daarna wordt het, wordt het minder, begrijp je? Als het, uh, dus daarom probeer zoveel mogelijk te concentreren op één ding. En de zoger een beetje ook daarbij, het is, is altijd goed. En daarna zullen we weer verder gaan met de zoger. Ook in zo'n geweldig iets verder gaan doen. Iets het um, fila, het aspect gebed zullen we dat echt uitdiepen van Ari, want na het bestuderen van Brita Dasha om daarin het gebed is betekend dat jij komt tot, tot de plaats waar je het gebed begint, totdat jouw gebed komt, tot, tot Keter en, zo, tot andere um, op andere plaatsen... ...dat is uh, begrijpelijk... ...maar dan spreken we... ...waar reikt jouw gebed toe? Maar wij spreken dan niet... ...van de plaats... ...waaruit moet je jouw gebed... moet brengen? En dat is een lage plaats... ...dan waar de ateret is... ...daar moet het... ...van gebed... ...uitkomen. En daar gaan we zeer... ...zeer intensief ons mee bezighouden... Verder met een speciaal boek, groot boek, monumentaal, monumentaal boek van Arie. Waarbij we alle gebeden, zoals het in het sidor, in het gebed, gebedenboek, het Joods gebedenboek staat, gaan we dat allemaal flink aanpakken. Maar nu moeten wij dan proberen intensief ons bezighouden met wat wij nu leren over de Kliekketter. Hier was een vraag... Uh, in de pauze... dat ik al had wel eens gezegd... op een paar, paar lessen daarvoor... dat de zonde van... de verleding ook... Uh, beter te zeggen... de verleding van... overspel... en andere vormen... met alle overige andere vormen ook van perversie... seksuele... perversie, et cetera... dat komt van de... dat komt dus dat kleeft aan de rechterkant want nog in de rechterkant en nog in de linkerkant is er klipot het zijn de krachten van de schepper maar wat bij ons ja is rechts wat bij ons is rechts is wat is wat bij ons is bij ons de rechterkant betekent de rechterkant is niets anders dan dat ik mijn wens om te ontvangen verkort, Verkoord. Dat betekent, breng naar de binnen. Dus uh, verkoord betekent, om zeggen dat ik mijn wens, in plaats van vijf sfeer wat eigenlijk kan, in plaats van ik doe maar goed, ik breng het naar de binnen. Dat betekent, voor mij zie ik alleen ketter en hoog maar twee kilim, met twee lichten, alleen maar en omhoog. Dat is de rechterlijn. Eigenlijk altijd weten waar je, waar je het over hebt, over hebt als wij spreken van de rechterlijn. Ja? Alleen korte wensen, alleen maar neverschillende lichten of nog maar van de kin. Dus er zit daar degelijk een tekort aan de rechterkant. Het is, zijn alleen maar twee kilim geactiveerd, maar niet vijf. En overal waar tekort is, is mogelijkheid om voor de klipoot, om zich aan te zuigen. En aan de linkerkant is een andere kant van de medaille. Daar is uh, uh, gogma, als het ware, geen gogma, maar geen zijn Nou, dan is het ook een duisternis. En hoe wordt het verteld? En daar zit ook natuurlijk aanhechten daaraan, of willen zich aanhechten, de klipoot, daar is ook tekort, tekort, want zonder chassadim is het tekort aan de rechterkant is het gebrek aan hoogma alleen twee keli maar niet meer en daarom daar zuigende de klipot in de rechterkant zuigende de klipoot de mens van onder en om hem te aan te lokken zeg je dat ...te verleiden om door overspel God te trekken, door overspel of um, perversie, perverse dingen. De mens dan om aan, hem laten aantrekken, het licht, naar de klepot via de rechterkant. Dat wil zeggen, uh, perverse seksuele handelingen, allerlei andere dingen. Ook alleen maar gedachten, wij spreken niet alleen niet, alleen, niet eens over wat, je, wat een mens doet met handen en voeten, met, met, met organen. Als een mens in zijn hoofd ermee bezig euh, is, dat is ook precies hetzelfde zonde, net zoals kijk als er komen zo'n wensen komen in het hoofd, je wensen, zo'n ideeën, dan moet je dat niet moet je ze niet wegpromoveren, maar moet je ook geen niet gefixeerd raken, want ook dat komt van boven, dat om jou te om ons te uh, aan te sporen, om ons te corrigeren. Nee. Geen mens is op aarde die dat niet heeft. En die dat zegt die dat niet heeft, die hoort niet bij een studie van, volwassen studie over het geestelijke. Nee, die moet gaan naar een synagoge of naar een kerk. Daar zeggen ze dat je goed bent. En nog goeder kan zijn. Dus van rechts is het, begrijp je dat? Van rechts zijn, waarom? Van rechts, dat komt ook, dat heet Klippat Ismaël. Vanwege niet, gewoon maar zo heet het. Dat betekent dat, en dat is ook door deze, door deze Klippat probeerden de buren van het land, van het volk Israël, in de tijd van het, van het Torah, de Torah om de Torah werd geschonken. En dan moabieten. Herinner je nog? De moabieten. Wat was het advies van Bilam? Hoe, hoe moesten ze Joodse volk afbrengen van de schepper? En te vernietigen. Hoe? Door advies van Bilam. Hij had advies gegeven aan de moabieten. Dat... Laat jullie meisjes, je laat jullie meisjes en jullie vrouwen zelfs. Oké, okay, je moet wel, moet wel iets voor geven. Geef die aan die Joodse mannen. Laat ze verleden, met die, laat ze dan knoeien met, met, met, met jullie dochters en jullie vrouwen. Oké, okay, geef die, is niet, is niets aan te doen, maar dan, dan zullen, Dat is, zodat, daardoor, daardoor deze, daardoor zullen. Zullen, de, zullen, zullen jullie dat volk uh, uh, perverse maken. En pervers betekent dat zij zullen de schepper niet dienen. Dan zullen ze alle kracht verliezen. Alle kracht de mens verliest alleen door het goed opletten. Door het toegeven aan de klipoot. Het zij van rechts, het zij van links. Vergeten? Anders de mens zou leven, leven eeuwig en zo geweldig... Uh, uh, alles zou ontvangen, alles zou gelukkig zijn en, en geen ellende hebben, geen ziekte hebben, niets van daarvoor. Dat is, dus dat is de rechterkant. Dus verleden. die van de rechterkant verleid, ver, ver, verleiden, verleden. En we hebben dat ook, ruim, dat rijmt ook, met wat we hebben geleerd over de rechter, rechterkant van die klippa. Wie was het? Zijanpien van de klipa, het mannelijke, ja, mannelijke van de klipa, die probeert jou van de rechterkant ook afbrengen. Hij zegt: oh, jij bent een kanje. O, oh, jij kan, jij bent een Don Juan. Ja, oh, jij bent een zo. So, jij kan elke vrouw aan. En elke man kan je van de rechterkant. Doe dat, dat is, dat is niet zo. Jij kan het, jij bent het, dat is ook wat, wat uh, ook de mannelijke mannelijke. Klipa die dan probeert een man en mens, dat een man en vrouw doet er niet toe, probeert achterleiden door door te hameren op zijn, ik seksueel, hoofdzakelijk dat. Terwijl de, de linkerkant is de klipa uh, esso. De linkerkant is, set je de mens aan tot morgen. Tot uh, ook de, de rechterkant is ook bijvoorbeeld die voor het stelen. De rechterkant is ook stelen, want, want uh, onwettige, overspelige gedachten en allerlei andere dingen is ook stelen. Ja? Eigenlijk is het ook een vorm van stelen. Dus ook, maar ook stelen komt ook dus, dat komt ook door de klipa van rechts. En klipaat van links is, is klipaat S of D, dus ja. moorden. En ze moorden is niet alleen dat je moordt om even met een zwaard of, met een, of iemand te vermoorden. Moord betekent ook van binnen, om de toestanden te creëren, waarbij jij net of de ander, dat een men net als de ander vermoordt. Kwaad, uh, boosheid, ja? dat soort dingen. Allemaal komt van links. Dat was door deze kracht. De klipot die dan die aanzetten de mens om van links de chogma aan te trekken. naar beneden. Maar dat is de hoogma links. Huh? Links is hoogma. Ja, maar aan te trekken van boven de Gzet naar onder de Gzet. Van de kilim van het geven. Daar is geen probleem. Maar onder de Gz. Onder de Gzet. Daar, daar zijn de klipot. De klipot zijn er niet om boven de geze, onder de geze. Daarom trekken ze van beneden aan, dat de mens om, bij de mens, van onder de geze, om hem, hem die, om aan te trekken, het ligt maar van links naar beneden. Naar, daar is hoogma waar, in de boven de geze. Uiteindelijk, maar, maar niet onder de geze. En de zij mag niet zomaar Chochma aantrekken, Chochma zonder Chassadim. Want dat gaat naar de klipot. Alleen via de middelste lijn, herinner je je nog? Steeds verhoudet. Alleen via de middelste lijn kan je dan Chochma aantrekken. Dat is dan Chokma zonder hoofd. Zonder gar. Alleen maar Chochma verwikkeld in de Chassadim. Dat mag, want dan is het bescherming. Chassadim, die maken bescherming tegen de tegen de klipot. Dat is dan duidelijk rechts en links wat de klipot doen. Maar rechts is wel gassadim. Oké, okay, gassadim maar het is tekort. Tekort alleen maar chassadin. Zonder gokma is, is onvolwassen toestand. Duidelijk. Alleen gassadim hebben betekent alleen maar... Vandaar uh, ook de wens om het onder de gazetten ja aan de rechterkant recht aan de is ook zo so dan wordt het wordt de clipot de klipot die bevinden zich onder de Hasa ook maar dan dan willen ze anders dan willen ze de Hasadim aan te trekken ook onder de Mas onder de, de oké okay, maar dan is het Hasadim willen ze aantrekken voor zichzelf en okay. dat is dan om te ontvangen dat is Kijk, dan de Hasadim wat ook niet, niet de Hasadim die ze ontvangen, dan dat is ook van kom de Hasadim niet zomaar litsol maar maar dan is dan als het als de mens dan aantrekt dat dan komen dan de Hasadim ook van de gar van de sorry van de gar van de bina. En dat zijn de grote chassadim, dat zijn gar. Ik weet dat het zijn niet de Hasadim, jij zegt goede Hasadim, goede Hasadim we denken gewone chassadim, dat is van zon, van zeer Mannelijke chassadim. Maar dan de gaar, als je de gaar van de rechterkant aantrekt, dat is de gaar van de bina. Dat is een chassadim, maar dat is net zo als gochma. Ze alleen, zij alleen heeft voorkeur voor, voor, voor chassadim. Maar dat is de, de kracht, heeft een kracht van, uh, net zo als Alleen dat is chassadim van, van, Aboim en Ima. En dat wordt dan aangetrokken van rechts. En dat is een geweldige, geweldige kracht. Wat Gar geeft. Je het? De hele bedoeling omdat het Gar geeft. En Gar, en gar zit altijd Gogma. Het? Dus ook in de rechterkant zit ook de, de Gogma. Gogma van het niveau van de Chassadim. Betekent Gogma aan de rechterkant. Wat wij spraken aan de linkerkant. Gogma van de linkerkant. Maar dan proberen ze dan aantrekken... maar van de chassadim... ...hagar dus van de chassadim... ...dat is ook... ...aantrekkelijk ook voor de klepot... ...van rechts. Nu gaan we verder terug... ...naar onze tekst... ...pagina 4... ...dus... Eh, ...het is goed om... ...jouw woorddocument... Iedereen heeft ook een woorddocument... ...die dan thuis zit... ...omdat... Te, om dat te voorzien van een nummertje. Ja, gewoon invoegen nummerpagina's. Of zelf met de hand even daaronder. En gewoon onder de pagina, elke pagina. Zo en, en met gewoon een cijfertje aan te geven. Dus nu zitten we in de pagina 4. Bovenaan de eerste regel. En wat zei dan de Satan tegen... Jeshua, hij zei, hij zei tegen hem, zood, al dat, al die koninkrijken, wat ze hebben allemaal, zal ik jou geven, indien jij jou neerbuigen, zal neerbuigen voor mij, en voor mij zal uh, jou, jou neerwerpen. Heilig. We hebben ook gezegd aan het einde van de les. Had ik ook gezegd over mezelf. Dat ik zou niet weten wat zou zijn. Als iemand bijvoorbeeld. Als ik wat zou dan later zou zijn. Of zou ik op de proef gesteld zou worden. Niemand kan dat. Henk had gezegd. Dat ja dat het als een mens al volmaakt is. En een particoon is. Dan weet je dat. Nee. Jij kan alleen weten. Het moment van het nu Nieuw. nieuw ...moet je doorstaan... ...dat moment... ...en dat kan je overnieuw... ...alleen nu moet je hebben... ...en niet... ...morgen zal ik doorstaan... ...morgen zal ik dat... Maar ...waarom? Dat kan niet... ...want het staat ook geschreven... ...dat Tzadik, de rechtvaardige... ...moet niet rekenen... ...op zijn rechtvaardigheid... ...in de tijd van ellende. Je moet niet zeggen... ah, ...ik heb zoveel rechtvaardigheid gedaan dan als er allende komt, dan word ik bespaard. Dan mag je dat niet doen, waarom niet? Wanneer er allende komt, betekent een aangevallen word je dan door de klipot. Dan moet je op dat moment, moet je dan op dat moment verweer ja, bieden aan die weerstand bieden aan die klipot. En je denkt nou, gisteren kon ik het wel en had ik zoveel verdiensten, dan nu hoef ik niet, ik kan wel rekenen op gisteren. Duidelijk. Elke toestand is 50-50. Duidelijk. En in elke toestand moet je kiezen voor het goede. Zo heeft de schepper gemaakt om ons een vrije, vrije keuze te geven, dat wij telkens moeten kiezen. Ja of nee. Zal ik het hier dat kiezen, of zal ik dat kiezen? Duidelijk. En dat is geweldig zo op die manier. Nou, elke dag is uitdaging. En elke dag is een uitdaging. En elke dag kan je kiezen voor het. elke dag, citrager zegt ook elke mens. Aan iedereen. Denk, denk niet dat een kabbalist zoveel had. en dat hem dat niet. Of hij heeft toch wel veel kunnen doorstaan. Maar elke dag is een andere, nieuwe uitdaging. En dan zegt de rager, niemand ziet. Pak dat. Doe dat. En aan iedereen, aan elke vrouw en elke man. Niemand even... yeah. okay. huh? no, hey is bespaard. Niemand, geen mens. Goed opletten. Paus heeft niet minder problemen. Iedereen. En niet alleen Paus, ik zeg iedereen. Moet je zo zien. Zelfs ik Gmarty Koen is ook, natuurlijk. Want zelfs met Gmarty Koen, hij is al klaar. Hij kan bij de als iemand heeft een eigen marticoon bereikt, dan betekent dat zijn, hij al zijn kwaad heeft al gecorrigeerd. Dat betekent dat jij kan dragen jouw kwaad. Dat betekent dat jij al de kracht heeft om elk moment volmaakt mee te maken. Wij moeten oorlog voeren elk moment kiezen van dit of dat, dit of dat, dit of dat, steeds. Maar als je dan al gmartikoen bereikt hebt, it, of in ieder geval, hoe dichter je komt bij die Martie Kuhn, hoe minder, hoe anders wordt het uh, anders pakket aan. Maar als je Martie koen hebt bereikt, jouw eigen Martie Kuhn, dan betekent dat op elk moment weet jij verbondenheid te hebben in liefde met Hashem. Dus wat er ook gebeurt, jij kan het gewoon opvangen met liefde. Je hoeft niet zo vechten meer dan gewoon, omdat jij jouw eigen kwaad is al gecorrigeerd. Dan zie je eigenlijk de hele wereld als volmaakt. Van binnen, ervaar je van binnen als volmaakt. Dat klein beetje wat niet gecorrigeerd is, wat in de algemene kon gecorrigeerd wordt die 32 uh, wensjes van, ja, even, de, de Het steden hart. Dat uh, hangt bij de mens al als het ware als stof der aarde, daar zitten geen vonkjes. Zit dat zit al latent, zo so dat het stoort hem niet meer. Kijk? Dus hij kan alles verdragen met liefde. Het is voor hem niet, meer, niet eens verdragen meer. Waarom zou hij, waarom zou hij dan nog zondigen? Precies. Hij, zou, hij heeft de kracht om niet te zondigen. En als dan ziet hij iets wat zijn ogen aantrekt. Want een mens blijft altijd ogen hebben. Altijd zijn, ge, zijn ogen kan hij niet... Dus de mens heeft altijd die ogen. Ja, als hij dan ogen uithaalt... Uit Blind maakt zichzelf, dat helpt niet. Dat hadden ze ook gedaan in het verleden. Ja, in de middeleeuwen hadden ze zichzelf blind gemaakt. Ze dachten, nou, dan zie ik dat niet. Maar dan de er achter, die wordt nog sterker. Die gaat hem nog mooiere beelden maken dan de vrouwen die in de realiteit zijn. Weet u dat Vrouwen Vrouwen, mannen? Je, je breekt niets daarmee. Ja. Absoluut niets. Ja. Je moet weten, niemand is, niemand is, is duidelijk. Dus, maar dan is, heeft hij de kracht al om, om te verdragen op de manier dat het, voor hem is het geen verdragen meer, duidelijk. Het is voor hem alles is liefde. Zijn ogen, hij, hij weet het al, zijn kracht van binnen zo sterk is, dat zijn, dat zijn ogen geven maar alleen maar een kleine, kleine portie van, een, een, een luttele portie van, van, uh, beproeven is, als het ware, beproeving, geven we hem dan kik ofzo, om, als het ware, om hem, of verleding, om, scherp, om hem, ja, om hem scherp te houden, want altijd zijn er verbeteringen mogelijk. En dan kan hij dan dingen verdragen ten opzichte van anderen, hij dan, dit zadi kan doen, andere dingen, correcties voor andere mensen, voor de zonden van anderen, waarom blijft hij leven. Als hij klaar is, waarom moet je dan nog hier blijven? Als een mens zijn maartje koen bereikt. De ene die wordt direct weggenomen. En de andere blijft. Hè, blijft om andere correcties te doen. Soms worden ze ook door ziekte geveld. Om speciaal. Want als je een ziekte heeft, dan heeft je dan dan iets om te vragen. Hè. Zijn eigen correcties heeft je al gedaan. Dan gaat hij dan door de ziekte gevoel krijgen. Voor anderen wil je nog voor andere correcties doen, et cetera. Dus that is, um, dat is. Duidelijk. Dus. Wanneer uh -huh. we uh, uh, een gedachte. De eerste gedachte. Pakken en direct en in ons pakken Citra Agra. Ah, ja, direct ah, ja. ja. Dus, zodra fixeer je op, op wat je op wat jouw Citra Agra aankaart, dan. Ben je al een stukje opgepakt uh, door de citra? Maar, maar er wordt gezegd dat het dat, dat hetzelfde is als een echte een doen, zeg maar, van de zonde. Maar dat is toch eigenlijk iets anders, want het ene is zeg maar het eerste stadium zonde in het eerste stadium. Ja, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Alleen als je dan brengt tot diemaal goed, oftewel weet je, hebben die geenmaal goed. Alleen tot die zod. Dat is dan de, echte zonde. Heel goed, natuurlijk als je dat brengt tot, tot, tot dat. Maar, maar dat is, maar aan de andere kant, we hebben geleerd, leren van Yeshua, dat hij zegt als je als een mens dat alleen, maar al um, goed opletten. Als een mens alleen maar zelfs dan toch in de Torah staat, Als een mens alleen begeert, andermans vrouw, bijvoorbeeld. Of iets anders. Dan iets wat niet hem, aan hem toebehoort. Dan is al de zonde. Eigenlijk. Ook de Torah zegt hetzelfde. Eigenlijk. Hij, hij pakt niet, hij zegt ik kom er niet aan. Maar zijn ogen. Van binnen ook die dat, hij dat wenst. Eigenlijk. Het is ook zonde. Okay. Goed op. Kijk, wat nog in het hoofd zit. Want begeren betekent al in het hart. Je hebt al toegelaten in je hart. He? En alleen als het in het hoofd is, in de vorm van het stadium nul, dan is het nog, een, dat is nog in de vorm van gedachte. Nog even, nog geen, je hebt nog niet toegelaten naar binnen. Naar binnen betekent dat je al, al een lichaam gegeven. Ja, omhulsel, omhulsel gegeven aan jouw wens, ja, aan jouw begeerte. Maar als alleen maar, als het komt alleen in het hoofd, en jij op tijd, niet op ingaat, dan, overwin je dat. Ja. Maar God steeds opletten dat je dat dus niet verder laat komen. En dat duidelijk wat dat betreft, dus telkens wanneer een mens begeert in zijn hart, Iets wat, wat er ook is begeerd, let op, niet alleen dat het strikt noodzakelijk voor hem is, maar iets begeert in zijn hart, dan is hij, dan is het alsof hij, niet alsof van binnen, dan staat hij als het ware, komt hij op de knieën te staan voor de citra achter. Dus dan Bevuilt hij zijn hart? Eigenlijk, een stukje van zijn leven geef je dan aan een schim. Aan de koning, die uh, oude koning, herinner je nog wat we hebben geleerd, oude, domme koning, die geen kracht op zichzelf, intrinsieke kracht heeft. Vajomer, the kin, first tin. Vajomer, alav Yeshua, Sur, me, meni, Asatan. Kihatuv, Lashem, Elokehat, Ishtachave. Vajotot, the following rechel, Levadotavod. Kijk now what Yeshua say to him. Seihatahem betekent, betekent that. Jeshua van binnen de krachten opdeed. Om dat. Om alsof hij dat zegt. Eigenlijk, nie Denk niet dat Jeshua met zijn mondje had gezegd. Tegen de Satan. Dat soort woorden. En denk niet dat Jeshua zag de Satan. In, in, in, in levende leven of in bepaalde gedanten. Maar hij voelde in zichzelf. Alles wat Yeshua deed, hij alleen putte hij uit zijn innerlijke leven, innerlijk Hij voelde, zijn voel, hij voelde die die, die um, negen onderste, of zeggen, zo we noemen dat zeven onderste die zat van de ketter, van de klieketter. Dus hij had negen, kun je zeggen, of, of hij had negen onderste sferot. Van de ketter. Eh, van de negen onderste. sferot van de ketter. heeft die ontvangen. Toch van de. Aangesloten had. Tot zijn, ketter, tot zijn ketter. Ja ketter de ketter. En had die aangesloten. De negen onderste. Dat was zijn verleding. Ja. Dat is de verleding. Dat is daarmee. Daarin was een, een schim als het ware. Een kiem. In de kiem was de Satan aanwezig. Dus daarmee had hij met deze krachten, had hij dan te maken en deze krachten hebben hem uh, in de willen brengen. Erg fijne, dunne, de dunste vorm van Satan, dat was die Yeshua probeerde verleiden. verleden. En natuurlijk de, de topper van de citrager. En waarom Allah, en Yeshua zei tegen hem, Soor me meni, vertrek van, van mij, ga weg, ha, satan. de Satan, ha, ga weg Satan. Kijk het las, wat het is geschreven, kijk nou wat hij, wat hij doet, kijk nou hoe hij dat doet, hij beroept zichzelf op het woord van Hashem, wat het is geschreven. La Hashem Lokecha. voor Hashem, voor Hawaii. Jouw Elohim, die is zeg voor werp je neer. Wou toch, en alleen aan hem, alleen voor hem werk. Voor hem alleen werk. werken voor hem betekent innerlijk werk doen alleen voor Hashem. Dus richt jezelf tot Hashem. Het is geschreven zo. Elf. Dus is ook, voor, ons is ook betekend, voor ons is ook een tip van wat Yeshua deed. Dus zodra je komt in verleding. Dan moet je weten. Direct, precies direct. Man omhoog en direct. Kijken naar Hashem. Het is geschreven dat alleen voor Hashem. één mil milwador is geen ander dan alleen, alleen de schepper. Aan Hem moeten we, aan Hem is het, aan Hem zal je, voor Hem zal je neerwerpen, voor niets anders. Dat moet je weer steeds in de gedachte brengen. Wees een gedachte in een gevoel. Elf. ref blachim, kijk wat, wat, wat direct daarop volgt en de Satan liet hem met rust. We zijn en ze hier. Nige shoe in, in plaats daarvan. let op wat gebeurt het. We zijn en ze hier. Naderde tot hem, tot Yeshua. Naderde. Engelen. We is naartoe. En ze dienden hem. En. Telkens, je zal zien dat wanneer jou verwind is, Satan, wanneer jij het opbrengt, dan zal je gevoel hebben dat uh, engelen, betekent zachte kussen, zal dan onder jou komen. En je zal zien dat alle krachten van het heelal zullen jou te hulp schieten. Het is alleen praktijk wat wij leren, niets anders. Als heeft geen theorieën gemaakt, geen allerlei dingen, alleen praktijk, alles brengen in de praktijk. Wei kishmo kij is Yeshua, de volgende twaalf, het vers twaalf. Wei hij, kij Yeshua, ki is et Yohanan, Johanan. el Eretzabelil. Galil, hij, dat was. Kishmoa Yeshua, toen Yeshua hoorde. Kihizgiru het Yohanan, dat de Yohanan werd in genomen. Yohanan, dus is Amadbil, de Yohanan de doper. Ja, Yohanan, ja vrienden nog de naam Yohanan, dus de Johannes zoals men dat noemt. Dat hij gevangen genomen werd. Toen ging hij, Yeshua ging. Naar het land Galil, ja, in het noorden van Israël, Galilea. En Galilea, Galilea, dat is dan Galil. Waarom? Staat niet waarom, maar was wel te maken, had te maken wel iets met het feit dat Johanan werd gevangen genomen. Dertien. Waar je ze de volgende dertien vers dertien. Wij vullen bichvar, bijhwaar Asher al vaderjam, bijgewol, zevolun wen aftelij. Wij dit ze en hij kwam uit de de staat niet hier, Nazareth zoals men dat noemt, verbasterd. Want dan zegt hij ging van de stad, hij verliet, hij ging uit van de stad Nizareth. En dan moet je altijd correct dat uitspreken. Uh, waar je woonde en hij kwam, waar je chef en hij kwam en hij zetelde zich in. Bikwar Nahum. Dat wordt ver vertaald, ook verbasterd, vertaald van kaf Kafarnaum. Ja? Kafarnaum, gewoon ver vertaald wordt dat. Maar in het Hebreeuws is kvar, zie je kijk, bi be, betekent in, kvar betekent dorp, kvar. En Nahum is de naam van de dorp, van het dorp. Kvarnahum, of de stad die zo so, heet, kvarnahum. En ja? dat werd vertaald, dat weet je net niet meer, zeggen wat dat hadden ze zo vertaald. Kvar Ghanum, betekent dorp van Troost. Ja. Niemand dat vertaalt zo, niemand kijkt, want zonder het Hebraaus weet je niet. Dus hij zetelde zich hij, uh, in, het, in, de, de, in de stad of in de plaats, staat niet of, de, of het stad is, in de plaats en met de naam Kvar Ghanum en staat ook niet de plaats, staat hoort en hij zetelde ze, ze zich in het dorp van Troost. Asher als vader Jam welk die in, die aan de kust van de, van de zee was in de, de Bigwool, sorry, in, de, in het territorium van Zwolun en Naftali van twee uh, nakomelingen van Jacob, zonen van Jacob, oftewel, die stammen Zwolun en Naftali. In het noorden van Israël. Dubbele punt. 14. lemalot. Hanemar, de volgende regel, Alpije shajau, anewie, lemor. lemalot, om in vervulling te laten komen. Maar, datgene wat gezegd werd... Door Yeshayahu Isaias de Profeet Isaías, de Profeet Isaias yes. zegende, vijftien. Artsas zvolun, waartsa naphtali, der Hayam ever Galil, kwelil, punt, vijftien. Artsas zvolun, het land van zvolun, en het land van Naphtali. Der Rechayam op de weg uh, naar de zee. Ever in Transjordaanse. Over de Jordaan, over het Jordaan. Galil, Aguim. Galil van de volkeren, of heidenen. Galil van Guim. Daar was een plaats in, in het noorden van Israël, daar. Uh, Sancherib was daarvoor een Assyrische koning die daar uh, de eerste, die was een grote veroverer van Israël. En hij had Joden de eerste keer verbannen uit Israël. En in het noorden heeft die daar, had hij allerlei volkeren, uh, uit van alle volkeren heeft hij daar neergezet uh, in deze plaats Galilea. Dubbele punt. Ha'am, hij had gezegd dus, Isaiah, Isaiah. Ha'am, Avolchim, Bachoshech, Ra'u or Gadol, Ba ba'erets, de volgende regel, zal bavet, or naga ele eleen. Kijk, had hij gezegd, toen nog had hij het gezien, dat het zo'n profetie had hij gegeven het volk dat in duisternis loopt. In het noorden dus, in de, in de regio Galil, Zoals so, ik jullie had verteld. Het volk had ik gezegd dat in duisternis uh, loopt. Ra'u, orgadol, zagen het grote licht. Josué, ba'eret, salmavet, zei die, zetelen. Zich in het land van. Salma uh, uh, werd in het land van. Um, duisternis. Huh? Nee, Salma werd een land van. Scha zon echt. een duisternis. een um, afgrond. een oor Licht van, licht van schittering kwam over hem. Zie je dat? Dat is wat Ishajahu had uh, ge uh, gezegd in zijn profetie. Dat het licht kwam juist op de Galie, Daar waar dus eigenlijk niet de um, echt Joden zaten, maar allerlei volkeren zaten. En daar moest Yeshua uh, als eerste zich manifesteren. Zo zit ook een grote, grote hind uh, van nog binnen het land Israël. Dubbele punt. 17. Minha et Hij hel je schoorlijk Karo. We amor. Shuvu, ki malchuta shamaim, korvalavo 17. Minha etahi, vanaf die tijd, hij hel Jeshua, begon Jeshua te prediken, waar en te zeggen. De volgende regel. Shuvu, Keer terug. Oftewel, komt in Chuvak, keer, Chuvak, van Chuvak. in inkeer. Komt tot inkeer, Kimalhuda Shamaim, want het koninkrijk der Hemel, Korvalavo is dichterbij, dichtbij te komen. Is komende 18. Weihi, hier, bij het halloo, bij al jam de volgende regel, wij hier anashim, Shim, Achim, Shimon, Anikra, Petros wij Andrai, Achim, Mashlichim, Mitsuda, de volgende regel bayam Kidayagim, pu, en punt 18. Waarin het was, bij het al-Hoari-Ariad, al toen hij liep naast de zee van Galil, dus niet Galilee, niet vertalen met verder Galilee, de zee van Galil, zo is de naam, waar jaren hij zag, waarin hij in zit. Schnee en A-Shim twee mannen. Achim, broeders. Shimon, de ene was Shimon. Anikra Petros, Shimon die Petros heet. De andere naam was nam Shimon is zijn Joodse naam. En de andere naam had die Petros, ook Joodse naam. Maar dan omdat de Grieken waren daarvoor, de Grieken, veel. Griekse invloeden hadden ze. Dan Petrus. Os is dus van Grieken. Maar ook dat is Petrus betekent van het woord patar. Zijn bijnaam was Petrus. En Petrus komt van het woord os moet je weghalen. Dat is komt van het Grieks. Dus het zit niet van een voortoel van het Hebreeuwse woord. Maar patar betekent um, schikken. Zich schikken. Schikking treffen. Compromis maken. Dat is de naam van Petrus. Nou, ja, Petrus. Ja, Petrus, maar dat is. En Romeinen hebben dan van Petrus, Petrus. Petrus gemaakt, met, met oes. We Andrei. en dat is ook een Hebraïense naam, wat vertaald wordt als Andrei. Ja. Andrei. Andrei, of Andreus. Ja, Romeinen hebben ze dus ook Andreus gemaakt. En zijn naam de, de naam, de normale naam is Andrei. Betekent, ook betekent, hebrauwse naam betekent, neder, neder betekent, um, eet, ja, een geloof te doen. Andrei betekent, mijn, mijn gelooften zal ik doen. De naam, in zijn naam zit, dat inbegrepen, mijn gelooften zal ik doen, doen of zal ik na, na, na en Andrei, zegt hij, zijn, zijn broeder. Maar schlicht hem, zacht, hij zag hen. Maar schlicht hem dat zij uh, gooiden de visnetten. Maar hem gooiden met suda visnetten bij hem in de Nordersee. Die ideeën gim hem, want zij zijn uh, vissers. 19. Um, Wa jonger, alleen hem. Lekoe harai. Wa sim Lidegei. Lidegei. Lid, anashim. Goed opletten. Hier zit een cruciaal ding wat men niet begrijpt, omdat men kent geen Hebreeuws en men weet niet wat het is. Kunt wat het wordt een uh, goed opletten wat ik probeer te zeggen. Uh, na het laatste woord van de of voor de negentien, ja, voor het vers negentien, goed kijken. Het woord de jagge is visser, ja. En de betekent vissers meervoud. Goed, hier is het, het derde woord, oké, okay. voor de voor de, voor het regel negentien. De betekent betekent vissers. Fi, uh, en fout is de jage jaak komt van dezelfde wortel als uh, uh, Doeg. Doeg betekent zich zorgen maken. Of zorg dragen. Zorg dragen voor. Dus een diepe andere betekenis van dezelfde stam is, uh, zou zijn Doegim. Doagim, precies dezelfde wortel. Het zit ook van dezelfde. Dezelfde wortel zit verborgen. betekent zorgen. Zor, zorg dragen voor. Let op. Dag, dag is, re, is fish. Dayag is visser. En doagim, precies van dezelfde stam, is, is betekent, let op, iedereen hoort het, is het uh, is woord voor de stam voor het woord van zorg dragen voor. Dus, hè? Huh? Zorg dragen voor. Ja, uiteindelijk. Dus vissers en dat zijn zorg voor. Wat betekent dat? Want zij waren, waren vissers aan de ene kant. Maar nu wel. De volgende. 19. En hij zei tegen hem. Yeshua zei tegen hen. Tegen die twee vissers. Le garei, Gaat. Loop. Ga achter mij aan. Tegen die twee vissers. Waesim simchem en ik zal je maken... Letterlijk wat staat geschreven, dan danashim mm dat -hmm. jullie zullen vissen op de mensen, mensen vangen. Iedereen, iedereen heeft dat gehoord. Dat Yeshua zei dat en jullie zullen mensen vangen. Zo staat het in elke, in of oh, zo so iets staat in elke, in nieuwe Testament. Eigenlijk. Dan jullie zullen mensen vangen. Hoe kan een Yeshua zoiets zeggen, mensen vangen? Dat is iedereen doet het in deze wereld. Iedereen pakt het jou, als je loopt op straat, op welke hoek willen ze jou uh, pakken. Op allerlei manieren, waar je ook loopt. Ja, iedereen wil jou pakken, iedereen. Dat is, dat hij zegt nou, loop achter mij, dan zullen, de, zullen, zullen mensen uh, vangen. Nou, dat kon ik nooit begrijpen. Maar, ja, maar dan staat het in deze taal. Uh, hier zit ook bij ons, uh, nu erg goed, uh, kwam net uh, um, uh, Dana. Yeah? Dat, uh, van Dayag, Dayagim. Dat is dan vissers, yeah? Dayag. Maar dan is het, het komt ook diepe betekenis van dezelfde stam van Doeg, Doeg. doeg van zorg, zorgdragen, dragen. Zorg dragen. Niet alleen ja, vissers is precies hetzelfde, maar diepe betekenis ook zorg dragen. Dus wat zegt Yeshua tegen, tegen die twee, die, tegen die twee, tegen um, die, die, die, die eerste twee, hij zei, loop achter mij aan en was simchem en ik zal jullie maken tot, de, tot mensen, tot, tot hen die zorg dragen voor mensen en niet mensen vangen. Ja, maar dat is, begrijp je, dat is iets wat wanneer je uitgaat van de heilige taal en, en alleen maar vertaling. Daarom is het cruciaal, ook voor, ik zou zeggen, ook voor elke like, christen is het cruciaal om dat te proberen, het Nieuwe Testament ook te leren in de taal van de schepper. Twintig. Doei. Wij als wij als et ha michmorot wijelhu aharav. Kijk wat zij wij als we mehira en zij verlieten snel uh, hun uh, visnetten. En ze gingen achter hem. Achter ja, hem. 21. Wehi. Keavro. Misham. Wejar. Schnee. De volgende. Regel. Anashim. Achim. Achirim. Het Jakob. Ben. Zavdai. Веть Йохандан, Ахив, Бониа, им Забдай, Авихан. Веть Ма Ма Ма Майтакним, и Михмаро там, и Кра Алеем. Кук, кук, кук, кук, кук, кук, кук, кук, кук, кук, кук, кук, Hij zag, schnij de volgende regel, Anashim, hij, hij zag twee mannen, broeders, Achirim, andere twee broeders. Wie? Het Jakob, Ene is Jakob, de zoon van Zavdai. Ja, in het, in, zo vertaalt men als uh, Jakob uh, Zebedeus, yeah, Zebedeus omdat op zijn ten zijn eerste Eus, Oes, is Romeins. En dat hadden ze gewoon vertaald van. Maar normaal zijn naam is Jakob Ben Zavdai, de zoon van Zavdai, betekent zijn vader, heet Zavdai. Wat is de wortel van Zevet? Dan, Nee. Heb je dat niet? Oké, ik zeg het dus Jacob, de zoon van Zavdai, zijn vader uh, heet uh, Zav Zavdai, werd Johanan en zijn broeder Johanan, of Johannes, zoals ze vertellen Johannes. Waarom vertellen ze Johannes dat? dat? Omdat de Grieken hadden geen klank geen voor de letter G, G, G hadden ze niet. Dus daarom hadden zij weggehaald de letter G. En dan wordt het Johannes. Johan. En dan S komt dan ook weer door Grieken. En jo, Johanan, zijn broeder Johanan, woonde ja in een boot. In Zavdai met, Zavdai met hun vader, die Zavdai. Zebedeus, wat dat is vertaling, maar Zavdai met zijn hun, um, vader Zavdai Zavdai betekent bestaat, het woordje Zavdai bestaat uit twee woorden Zav en Dai het vloeit voldoende vloeit vloeit voldoende ja, vloeit voldoende zijn vader, kracht was dat hij voldoende vloeit. Waarvan is niet zo groot belangrijk. Maar dan, uh, dat is zijn naam Zavdai. Dus hun vader in het, in het, bo in het, in het boot met Zavdai, hun vader, Wehema, met Taknim. En zij waren uh, de visnetten aan het uh, repareren. Met de kniepze, dat kniep dat is van het woord We ikra alleen hem, en hij riep hem, 22, We ja zwo, De volgende regel, on onja, We het er wie hem, Weel En zij terstond, mehera betekent snel, Maar goed, terstond, Verlieten zij het boot, En hun vader, en zij gingen achter hem aan, achter Yeshua. Ik weet niet hoe het de volk Zij verlieten het boot, ja. en daarna hun vader. Ja. Uh, 23. we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, Weilamede bi knesjote hem, weilaser, besurata, malhud, weilappe, kool, mahala, weilappe, madwe, baam. Zier, anaktach, wat is dat kol, wat is dat nu, wat is wat wat we nu, Yes, Jeshua. en Jeshua trok rond Bachola Galil in het hele gebied van Galil. Interessant dat in de Galilee ging die niet naar andere streken nog niet. To alleen maar in de Galilee. Galilee komt, wij weten dat hij komt ook van, van, van Galilee, van onthulling. Dus onthulling, onthulling, de plaats van onthulling was in het in, in Galilee. Wij lamen het, en hij leerde daar onderwijs, beter te zeggen. En hij on, onderwijs de Gnishotte hem in hun synagogen. Wij was zeer, en hij verkondigde de boodschap van de Malgoed. Kijk dat wat wij zeggen. Kijk, wat, wat, wat, wat, wat staat in het, in het, hier? De boodschap van de Malchut. Want wie moet het ontvangen uiteindelijk? Niets anders. De Malchut, dat is de schepping. Ook in elke mens is de Malchut is de ontvanger. Dat is de plaats waar de verlossing komt. De, al het licht komt dan uiteindelijk naar de Malchut. Dus hij, niets anders. Hij verkondigde de boodschap van de Malchut. Dus Malchut shamayim de... Het koninkrijk van de hemel. Maar hier staat het gewoon het koninkrijk. Maar goed. Waarapwee, koor mahala. En hij geneest elke ziekte. We koor Madwe en elke ongesteldheid in het volk. Denk. Over welke ziekte schaadt het? We zullen zien. Vaish wees o, ja, dat behalve erets zurye, wij elava et kolaholim, amunim behalve behalve halaim, omah uvin, va khuzay shidim, umukai Unegei eivarim wair paem, Wishim o en de geruchten, geruchten over hem, ging uit Baghol Eret-Suria, in het hele land Suria, Syrië. En Syrië, dus boven het land Israël, van niet. We you, we have, and they brought and the and the sick, and the sick, and the sick, and the sick, and and door boze geesten. Om ook jarejach en de manzieken. Um, uh, o negei ewari en verlamden. Waar pa'em en hij genezen. vijfentwintig wijelhu acharav hamonim hamonim mina galil u min eser hearin u min wie vijguda u laerden. Kijk we bij bij de in in de regel. Eh, ik heb het nog niet verteld, ik zal zo vertellen. Wijl hij harav en en er liepen ze er liepen achter hem, hamonim hamonim veel. Vele menigte van de Galien en van tien steden en Jeruzalem en Jehoede en van Transjordaanse. Kijk wat, die, wat gezegd werd in de 24 bij het opzomen van wie hij had genezen. Staat dit aan het einde van de regel? Let op. Dat Ammonim Bacholachalim, acholim. zij die gekweld zijn door alle ziekten, dat is dan één, één ja, soort, alle ziekten, dus al, het algemene. Dat zullen we, we zien. Dus door alle ziekten, de volgende: de volgende regel, O'ma, maken en alle pijnen dat is de tweede tweede soort. Om, om Achuzei zedim en zij die bezeten zijn door boze geesten dus psychisch niet normaal zijn. Omukei of Mukei Yareiach het is de het is, o, is bezeten dat is de derde categorie. Om Mukei Yareiach en maanzieken vierde. Het is alleen een algemene type van ziekte. Ohne G, Evarim en de verlamden, vijfde ziekte, vijfde soort. Wajer pa'em. En zij had hen, hij had hen genees. Vijf stadia, vijf verschillende, het staat niet meer, vijf verschillende vormen van ziekten die de mensen hadden. Want alle ziekten <coughs> komen uiteindelijk door de geestelijke. Uh, nou, door de geestelijke. Um, door het verschil, geestelijk verschillende eigenschappen met het licht. Alle ziekten komen door discrepantie tussen van mens, de wens om te ontvangen. de mens is de, de wens om te ontvangen voor zichzelf in allerlei vormen. en het licht. En dat wist hij, omdat hij had de absolute overeenkomst naar eigenschappen met het licht, kon hij die vijf soorten kwalen in de mens zien en brengen de mens uh, uh, uh, uh, genezen de mens door oproepen bij de mens het geloof. Eilig. Op welk niveau, we hebben gezien hoe hij geneest de mens. Hoe? Geloof je dat ik het kan? Geloof je dat de mens zo kan dat? En als de mens zegt, ja, ik geloof. Dan de mens uit nood. Het zijn vijf vormen van noden die de mens eh, eh, tot ziekte brengt. En dat is ook weergegeven in die categorieën van vijf vormen van ziek zijn. En als men gelooft, in die school, betekent dat men brengt de man door het geloof naar de ketter. En van de ketter ontvangt men het licht. Dat licht komt en verbreekt juist dat verzet binnen de mens... Die aan de wortel ligt van zijn bijzondere ziekte, die veroorzaakt is door het verschil naar speciaal, verschil naar eigenschappen van binnen, met, het de, met de wens om te geven van de sche. Dat is deze ziekte, wist hij bij de mens te corrigeren. Uh, de regel, wij gaan even pauzeren.